12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Onduidelijkheid over positie El-Baradei in Egypte. Twee doden bij vliegtuigongeluk San Francisco. En nog steeds tientallen vermisten na het treinongeluk in Canada. Het weer, de zon schijnt volop op wat sluierwolken na. Het blijft droog. Landinwaarts wordt het 25 tot 27 graden. Bij zee wat koeler. Er waait een zwakke, tot matige noordoostenwind. Komende dagen weinig verandering. Vanaf woensdag is er meer bewolking en zakken de maximale ongeveer 20 graden. Het blijft wel droog. Eerst wel en dan toch weer niet. Mohamed El Baradei, voormalig hoofd van het internationaal atoomenergieagentschap, zou gisteravond worden geïnstalleerd als interim premier van Egypte. Maar dat ging op het laatste moment niet door. Consulant Sanne van Hoorn in Egypte. Sanne, wat is er aan de hand? Ja, officieel is dat niet bekend. Uh, het lijkt erop dat een van de partijen die achter het uh, omverwerpen van president Morsi stond, dat die Baradij geen goede keuze vond. En dat zou dan om de Al-Noer-partij gaan. En dat zijn salafisten, zwaar uh, religieuze partij. Ja, en die zien natuurlijk, net zoals de Moslimbroederschap, niets in uh, die uh, liberale kandidaat voor het uh, interim-premierschap. En.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 Eigenlijk van wel. Dit is niet iets waar die uh, salafistische partij op terug kan komen. Er lijkt nog altijd wel druk op ze te worden uitgeoefend op dit moment om alsnog akkoord te gaan. Maar er zijn andere kandidaten, ook mannen die uh, uh, dat zouden kunnen, dat tijdelijke premierschap, maar die wat minder omstreden zijn. Ja, zijn dat bekende namen?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 Grote demonstraties aan beide kanten. Het moeten weer miljoenen marsen wo worden. Uh, de Morsi-aanhangers zijn nog altijd aan het demonstreren op een plein in een buitenwijk van Cairo. Dat moet vandaag weer groot worden als het aan de organisatoren ligt. De organisatoren op het Tagierplein denken hetzelfde van hun demonstratie. Zij willen de staatsgreep van het leger ondersteunen. Zij zijn blij dat ze van Morsi af zijn. En ook zij zullen weer in grote getalen aanwezig zijn op het Tagierplein vandaag, waarbij iedereen toch weer een beetje bang kijkt naar of die groepen elkaar zullen ontmoeten... of het vreedzaam blijft zoals het gisteren was. Dankjewel, Sander. Twee mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk... op de luchthaven van San Francisco. Gisteravond verongelukte toestel tijdens de landing. Een ooggetuige hoorde een harde klap... en zag hoe het vliegtuig de Boeing 777 afbrak... en ronddraaide op de landingsbaan. Er was een grote bang en ik denk dat het off En dat is the plane, the van de voet van came down. kwam. En als het kwam, kwam het gewoon een vlip van de back naar de vracht... en het kwam gewoon op de runaway. Hierna vloog het toestel in brand. In het toestel van Asiana Airlines waren er ruim 300 mensen. Er vielen twee doden. Meer dan de helft van de passagiers moest naar het ziekenhuis, de brandweer. Of de 307 dieren aan de boord... hadden uh, we had 181 totale die worden transportgegeven naar lokale hospitals. Of dat 181 waren 49 verreigd. En we zijn in de eerste uh, victims transport van de scene. En op dit moment hebben we twee confirmed DOA-passengers uh, op the aardappel. Het lijkt erop dat het vliegtuig te snel daalde... en daardoor de grond voor de landingsbaan heeft geraakt. Maar het is nog gissen naar de oorzaak, zegt de FBI. Op dit moment werken we met de NTSB... om de exacte cause van het incident uh, te veranderen. Er is currently, and continues en er blijft geen that dat terrorisme of criminal acten hebben to the incident.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 Abu Qatada wordt als een van de belangrijkste al qaeda leiders in Europa beschouwd. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ladies and gentlemen, would you welcome back to Hyde Park? The Rolling Stones met You Start Me Up. De band heeft gisteren voor het eerst in 44 jaar een concert gegeven in Hyde Park in Londen.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 De man die gisteravond in Zutphen omkwam toen een speedboot van een trailer viel... zat in de boot tijdens een rit door de stad. De boot kantelde plotseling en schoof op de weg... waardoor de man eruit viel, zegt de politie. Tijdens het rijden kantelde de speedboot. En daarbij kwam de 22-jarige man ter val... en kwam zeer ongelukkig op de weg terecht en overleed te plaatsen. De bestuurder van de auto, man van 24, wordt verhoord. Zo'n 600 buurtbewoners waren vanochtend afgekomen op een bijzonder ontbijt op de ringweg rond de stad Groningen. Terwijl de mensen zaten te eten werd op de achtergrond een viaduct op zijn definitieve plek gereden ter hoogte van Bijum Zuid. De plaatsen van het viaduct is het sluitstuk van twee jaar wegwerkzaamheden. Bijzonder, een hele bijzondere gebeurtenis. en weer gewoon bij zijn. Alles eerder gezien hoe een viaduct verreden wordt? Nee. Ik nog niet. Nee. Nee. nee. Ik denk dat ik het ook maar één keer mee ga maken. Woont u hier in de omgeving? Ik woon hier vlak achter, aan de botten, hier... Dus je hebt ook wel wat overlast gehad van al die werkzaamheden hier? Nou ja, als je het overlast wil noemen... als je wat wil vernieuwen, krijg je eerst rommel. En ik moet zeggen dat het logistiek gewoon heel knap in elkaar zat. Dus ik heb geen klachten. Hoe was de oude situatie? Stoplichten begreep ik en echt moeten wachten voordat nou, je erin de op moet Want Ik ben meer een fietser en ik denk als automobilist... Ik je vaak te wachten voor de stoplichten ja. en dat is straks uh, voorbij. Je gewoon ah. lekker doortuffen, erop en Ik heb wel uh, een, ja? een handtekening. Ach. Ja, want ik ben benieuwd als er geen stoplichten meer zijn of ze hier naar automatisch 100 gaan rijden. En als ik bewoner hier vlak achter, daar krijg ik natuurlijk last van. De geur van verse mandarijn. Aan een tafeltje rood-wit geblokte zeil eroverheen. Op het asfalt van de ringweg waar u waarschijnlijk vaak in de file heeft gestaan. Heel vaak, heel, heel, heel vaak. Ja, dat klopt. Ja, tenminste, sinds dat ding, sinds die, dat grote gevaart uh, ja, in, uh, in, in aanbouw is. Je moest op heel veel, ja, heel veel manieren de wijk in en uit. En uh, dan was dit stukje weer afgesloten. En dan uh, was dat stukje weer afgesloten. Dus vandaar dat ja. al die mensen nu met zo'n vrolijk gezicht die zitten te eten. Ja. Die denken straks ja. kunnen we gewoon lekker doorrijden. Ja, ja precies. Ja, zoiets. Ja. Projectleider Bart Bouma... Wat er hier nu op de achtergrond gebeurt, dat verrijden van zo'n viaduct en het dan op zijn plek leggen, hoe ingewikkeld is dat technisch gesproken? Nou, op zich best wel ingewikkeld, want dat viaduct weegt 1200 ton, dus 1,2 miljoen kilo. En dat wordt nu naar de definitieve plek gegeven, maar dat is maar enkele centimeter speelruimte, dus dat komt best wel precies. En wanneer mag nou uiteindelijk het verkeer over dat viaduct rijden voor het eerst? Nou, we gaan uh, nou, vandaag nog afrondende werkzaamheden doen en dan zijn we 22 juli daarmee klaar en dan gaat het viaduct open voor het verkeer.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 De Solar Impulse vliegt op een hoogte van zo'n 2,5 kilometer... en heeft een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Sport. Gisteren was de eerste dag in de Pyreneeën. Daar pakte Christopher Froome op geheel eigen wijze het geel. Vandaag de tweede en laatste dag in de Pyreneeën. Geolippens, het peloton is ongeveer drie kwartier onderweg. Is er al een kopgroep? Ja, er af en toe ontstaan er wel kopgroepjes. Johnny Hogeland heeft het onder andere geprobeerd. Pierre Rolland, de drager van de bolletjestrui Is niet de eigenaar van de bolletjestrui, Dat is de man die in het geel rijdt vandaag, Christopher Froome. Maar Rolland mag als de nummer twee in die trui rijden. Sylvain Chavanel heeft het geprobeerd. En we zagen zojuist ook dat Daniel Martin... en die staat kort in het klassement op 2 minuten 48 van Christopher Froome... dat die het ging proberen. Want Garmin, ja, gisteren hadden ze geen goede dag bij die ploeg. En Martin is eigenlijk wel de man die het voor die ploeg moet gaan doen. Dus hij houdt het tempo hoog. En dit is wel het scenario waar met name de sprinters voor hebben gevreesd. Want je ziet ze nu al in de eerste beklimming van de dag. De Col de Portet d'Aspet, zie je ze afhaken. En dat betekent dat ze nog een lange dag tegemoet gaan. We hebben nog 140,8 kilometer te rijden. Eerst krijgen we die Portet d'Aspet, dan krijgen we de Col de Monté, dan de Peressourde, de Valourant en tot slot de dan Kizan. Dat zijn vier bergen achter elkaar na deze Portet d'Aspet die je nog voor ...veel verschillen zullen zorgen en de tijdslimiet is natuurlijk erg belangrijk. Uh, Christopher Froome trouwens, de gele truidrager, weet wel dat hij een belangrijke knecht is kwijtgeraakt... ...want zojuist kwam Pieter Kenner, een Engelsman die gisteren veel werk heeft gedaan... ...die een van de laatste was die samen met Richie Port bij Christopher Froome rave, ...die kwam ten val op een hele rare manier, werd onderuit gereden door een collega van Garmin... ...en dook zo het struikgewas in naast de weg. En je zag er alleen een fiets liggen met een bidon en uh, geen renner er meer bij. Uiteindelijk krabbelde hij weer overeind, maar uh, hij toch behoorlijk gebutst en geschaafd. En uh, hij zal zijn werk vandaag niet doen. Het wordt dus een lange, hete dag in de Pyreneeën. En de een na de ander haakt af in het peloton. Alle sprinters zijn eraf, dat hebben we al gezien. Natuurlijk ook uh, Mark Cavendish, maar ook uh, Marcel Kittel, André Greipel. Noem ze allemaal maar op. En nu is het de gele trui zelf die het tempo aanvoert in het peloton. Hij is inmiddels weer bij Daniel Martin gekomen En dan uh, is daar in elk geval weer de rust weergekeerd. En het peloton dat dunt steeds verder uit. Ja, en die Nederlanders op 4. En vijf staan hier vanavond nog steeds. Dat is eigenlijk wel een beetje te hopen. Dat maakt in elk geval die tweede Tourweek een stuk interessanter vanuit ons perspectief. Ik kijk even naar het eerste deel van het peloton waar ik de gele trui zie rijden. Daar zie ik, uh, ja, daar zie ik inderdaad Bauke Mollema schokschouderend uh, daar uh, in het wiel mee rijden. Ik ben op zoek naar ten Dam. Kan hem niet helemaal vinden, maar ook die zal mogelijk daar nog in de buurt zitten. Het is maar te hopen dat ze die plek kunnen vasthouden. Want het is natuurlijk uniek. Hè? Twee Nederlanders gisteren 4 en vijf in de etappe. En vandaag gewoon 4 en vijf in het algemeen klassement. Dankjewel, Giel. Nederlandse volleyballers zijn er niet ingeslaagd... de finale ronde van de World League te bereiken. Gisteren verloor Oranje tegen Finland... en was daarna afhankelijk van Japan om nog eerst in de groep te worden. Alleen de Japanners verloren van Canada... zodat Nederland geen aanspraak meer maakt op de eerste plaats in de pool. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB Kees Quartz. Het is druk naar de stranden, maar echt lange wachttijden die blijven uit voorlopig. Viel op de A12, daarna richting Utrecht, werkzaamheden. Dat zorgt voor file tussen Nieuwebrug en Harmelen, 5 kilometer. Het verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Het verkeer komend naar Rotterdam kan beter omrijden via Dordrecht en Gorkum. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar staat bij Wassenaar drie kilometer. Op het spoor vertraging voor reizigers tussen Zevenaar en Doetinchem. Er is een sein- en overwegstoring en rijden geen treinen. De vertraging is een uur. Nog een keer de hoofdpunten. De benoeming van Mohammed El Baradei tot interim premier van Egypte... staat op losse schroeven. Op een grootste islamitische partij van het land... heeft onoverkomelijke bezwaren tegen hem. De twee mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk in San Francisco zijn bij de crash uit het vliegtuig geslingerd. Tientallen mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand zijn. En na het ongeluk met een olietrein in het stadje Lac Megantic in Canada worden nog tientallen mensen vermist. Tot over het NOS zo zometeen op radio 1. De perstribune van Max. Stedentrip New York. Kom vliegwinkelen. En boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking.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 Met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij de perstribune, waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Maar ook vooruitblikken op wat komen gaat. Govert is twee weken met vakantie. Dus de komende weken neem ik de honneurs voor hem waar. Dit uur is mijn gast Paul Snijder, jarenlang het gezicht van de NOS, in Washington. Maar vooral ook als EU-correspondent in Brussel. Tegenwoordig staat Europa dan ook meer dan ooit in de belangstelling. En wij kijken samen naar dat mediacircus. En straks, na het nieuws van één uur, spreek ik met Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hogeband. Heeft u vragen voor onze gasten? Kunt u ze stellen via onze website deperstribune.nl of via Twitter zet uw tweet dan hashtag perstribune. In het tweede uur hoort u straks ook een nieuwe zomerrubriek, Tune Toppers, waarbij we duiken in de wonderenwereld van legendarische radio- en televisietunes. TV-recensent Ron Verhouwen is er met Cassie kijken. Waarover ga je het hebben, Ron? Ja, het tv-seizoen zit erop. Vanaf volgende week een speciale zomerse kijken. Maar eerst nog even een terugblik op het afgelopen tv-jaar. Want oh, oh, oh, het was me het seizoentje weer wel. Dat wordt me vast wat. En onze verslaggever Vliegende keep, Jules van der Waart, is ook weer op pad. Bij wie ben jij, Jules? Ik ben in Amsterdam, in het Olympisch Stadion, bij Eurosport. En daar praat ik zo meteen met Michael Bogert over de Tour de France en over hem. Dus zo meteen Michael Bogert. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ja, welkom Paul Snijder. Ja, we maken dit programma hier in het gebouw van de NOS. Daar zitten we dus nu ook. Hier heb jij jarenlang gewerkt. Voelt het voor jou een beetje vertrouwd hier? Nou, ik heb hier eigenlijk nooit gewerkt. Ik kwam hier alleen maar voor vergaderingen en misschien voor vervelende gesprekken over weet ik, van zaken die niet goed gegaan waren. Maar ik heb altijd in het buitenland gezeten. Ik heb in principe het merendeel van mijn jaar bij de NOS in Washington en in Brussel uh, uh, gedaan. En uh, ja, hier kwam ik alleen uh, af en toe eens praten, maar ik heb hier bijna nooit uitzendingen gedaan. Voor een slecht nieuwsgesprekken. <laughs> ik vind dat aardig klinken. Even nog iets meer terug in de tijd, Paul. Hoe ben jij bij de NOS überhaupt terechtgekomen? Um, dat was, ja, die dingen gaan vaak met toeval. Um, ik werkte toen de tijd bij de Haagse Courant, Zijthof Pers... en ik wilde eigenlijk heel graag weer parlementair verslaggever worden. Ik zat toen op de buitenlandredactie... en dat beviel me niet, vooral vanwege het vroege opstaan wat je moest doen daar. En ik was een beetje aan het rondkijken... of ik niet uh, weer een post op een parlementaire redactie kon krijgen... En ik kon inderdaad bij de krant terug naar de parlementaire redactie. Maar ik had het geluk dat een, uh, een collega van mij bij de parlementaire redactie, dat was Jan Schinkelshoek, het latere Tweede Kamerlid, Jaap van der Ploeg tegen het lijf liep. En Jaap van der Ploeg was toen baas van de Haagse redactie. En die vroeg aan Jan: weet jij misschien een goede verslaggever voor mij? En die noemde mijn naam. En toen ben ik bij Jaap van der Ploeg gaan zitten, een kwartiertje met elkaar gesproken. En de dag later zat ik bij Ed van Westerl, die toen hoofdredacteur was, en die was aangenomen. Ja, zo makkelijk ging dat allemaal in die tijd. Hè? Je zat vooral, dat zei je net al, in Washington en Brussel. Hoe lang bij elkaar? Ben jij correspondent geweest? Ik ben uh, vanaf 89 correspondent geweest. Dus dat is uh, bij elkaar zo'n 25 jaar. En die eerste post, Washington dus. Nou, ik weet het gewoon volgens mij. Is Washington, is Amerika, is gewoon de hotspot om te zijn als correspondent. Hoe is dat om meteen daar terecht te kunnen komen? Nou ja, ik had, had natuurlijk wel wat gedaan daarvoor. Waardoor ik ook uh, ja, kennelijk goed genoeg gevonden werd om naar Washington te gaan. Maar in Washington aankomen en daar je dingen te mogen gaan doen, ja, dat is het mooiste van alles. Ik dat je, je bent zo goed als je Niels is. En, en Niels uit Washington is altijd goed. Slecht misschien voor de mens, of slecht misschien voor de wereld, of slecht voor, dat doet er niet toe. Maar het is groot Niels, het is waardevol Niels. En je proeft, als je door Washington gaat, gewoon de macht van het land. Ik zeg altijd, je, je ruikt de kruiddampen rond, rond het Witte Huis. Dat is een land dat ergens voor staat en dat bereid is ook af en toe een extra stap te zetten om dat ook waar te maken. En daar mag je deel van zijn. En dat is een hele bijzondere ervaring. Pracht dat ook nog enigszins jaloezie bij uh, collega's? Nou, heb ik niet gemerkt. Uh, te, zeker niet toen ik ging. Maar gaandeweg, als je daar een tijd zit. dan gaan zich wel meer mensen melden dat ze denken. dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke baan. En mm. ja, dat, dat is begrijpelijk. En ik heb daar acht jaar mogen zitten. Dat, dat kan nu helemaal niet meer. Uh, tegenwoordig is het maximaal vijf jaar. en dan ga je rouleren. Mm. Dat is heel begrijpelijk. Dus ik heb wat dat betreft al wel ontzettend veel geluk gehad in die periode. Jij zegt hetzelfde woord leuk. Is dat een goede typering voor die tijd? Een leuke tijd in Washington? Ja. Ja, nou, in, in zoverre. Ik bedoel, ik heb daar heel plezierig geleefd. Het is daar heel erg mooi om te wonen. Uh, we woonden ook heel erg mooi. Ik vind het een hele fijne samenleving om in te verkeren. Het is een hele. Ruim de samenleving in tegenstelling tot wat mensen hier eens bedenken van Amerika. Dus het leven is daar prettig. Al mijn kinderen zijn geboren in Amerika. Dus dat is sowieso een hele bijzondere ervaring. Maar het, het werk zelf, het journalistiek bezig zijn in Amerika, ja, is gewoon het toppend in je, in je carrière. Dus ja, ik wil graag een leuk leven leiden. Dat wil zeggen dat ik ook met goede journalistiek bezig wilde zijn. En dat kon ik daar doen. En daardoor kwalificeer ik dat als leuk. Maar het is interessant. Het is, het is, het is bijna verslavend als je, als je daar zit. Het is zo'n dynamisch indrukwekkend land dat het ja, dat je al iedere keer in je, in je vel moet knijpen. van Wat mooi dat ik er deelgenoot van mag zijn. Wat is het uh, meest opmerkelijke nieuws wat jij uh, verslagen hebt vanuit Washington? Uh, dat zijn eigenlijk twee dingen geweest. Uh, het uitbreken van de Golfoorlog en de verdere afwikkeling van de Golfoorlog. Dat was toch een, een, een nieuw soort conflict in de wereld. Nadat we de, die hele tijd van de Koude Oorlog hadden gehad. En we ineens uh, moesten gaan realiseren dat het Midden-Oosten in principe explosief was. nou Dat, dat zien we nu nog... De Tweede Golfoorlog, de opkomst van Osama bin Laden. Dat is eigenlijk allemaal een beetje begonnen in die periode van de Eerste Golfoorlog. Dat was nog onder de oude president Bush. Mm. En ja, verder is de, mijn, mijn correspondentschap gedomineerd door de opkomst van Bill Clinton. En geleidelijk aan ook de ondergang van Bill Clinton. En weer, dat heb ik hier niet meer meegemaakt met de wederopstanding van ja. Bill Clinton. Maar Bill Clinton is wel gewoon het centrale thema in mijn uh, periode in Amerika geweest. En dan vraagt de NOS uh, of je correspondent wil worden in Brussel. EU-correspondent. Uh, een functie die je daar een beetje moest uitvinden. Want er was eigenlijk nog be weinig belangstelling uh, voor in de media. Um, getwijfeld überhaupt nog over die overstap? Ja, nou, dat had ook met persoonlijke dingen te maken. Ik was toen getrouwd met een vrouw uit, uit Vlaanderen. En die had zoiets van, daar ga ik weer terug naar af. Weer in België gaan wonen. daar heb ik geen zin in. Maar ik had zelf zoiets van, ja, ik, ik ben een politiek die... ik ben ontzettend geïnteresseerd in, in politieke berichtgeving. Ik heb politiek in Den Haag gedaan. Washington was voor een groot deel ook een politieke post. En ik was wel geïntrigeerd door, zeg maar, de Europese politiek. Hè. Dus in 1997 kwam ik daaruit. dat was toch al het moment dat, dat Maastricht voorbij was... dat de eerste stappen naar de euro waren gezet... dat we bezig waren met die enorme uitbreiding die eraan aan stond te komen. En eigenlijk had ik daar niet zoveel van gezien in Amerika. Want Amerika is niet zo uh, ruimhartig met het berichten over Europa zeker toen de tijd niet en ja ik kwam daar vrij blanco binnen en uh, ja ik heb dat op de dag van, van vandaag geen spijt van gekregen want het is een buitengewoon ja, intrigerend politiek spel wat er in Europa gespeeld wordt nog even hoeveel jaar heb je daar gezeten in Brussel ik, ik woon nog in Brussel maar de, de jaren dat ik voor het journaal en, en andere programma's actief ben geweest Blinds zijn er 15 vijftien jaar vijftien jaar ja. en als je die twee nu tegen elkaar afzet Washington Brussel ja, mijn hart is wel een beetje blijven hangen in Washington. Ja, dat, dat, is, dat heeft te maken met inderdaad de power van Amerika. En maar ook de kwaliteit van de samenleving. Daar was ik, was ik wel erg, erg en kom nog vaak terug in Amerika. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat ik nog eens een keer in Amerika weer zou gaan wonen. Dus, dus eh, je, je, dat Amerika intrigeert, dat begrijp je. En, en Brussel heeft natuurlijk ja, te, drie stappen vooruit, vier achteruit, twee opzij, eentje links. En dat is een heel ander proces. Maar het is me wel enorm gaan boeien. Dus het is een hele andere soort van fascinatie die ik met Brussel heb gekregen. Een beetje moeilijk tegen elkaar uh, af te zetten. We vatten eigenlijk altijd Paul, in, uh, in onze uitzending even iemands carrière samen. In een mooie uh, collage. Van wat je zo al gedaan hebt, wat je een beetje verteld hebt. Maar dat hebben oud-NOS-collega's bij je afscheid. In 2011 ook al gedaan. Dus het was makkelijk voor ons. Een, een, een korte samenvatting van dat afscheidscadeau. <tied> De tijd bij het half zesjournaal wilde Paul hogerop. Gewone Kamerleden, dat wist hij als parlementair verslaggever... daar viel te weinig eer aan te behalen. Het moesten wel de kopstukken zijn. Welke garanties heeft u nu dat dit offer ook werkelijk banen oplevert? Absolute garanties heb je in de economie haast nooit. Wat betekent dit voor de verhouding tussen het kabinet en de vakbeweging? Een keiharde verharding. Dat kan niet anders. Het vredesakkoord wacht nu de test met de werkelijkheid. Want pas dan zal blijken of het al op voorhand als historisch gepreest akkoord... ...werkelijk een keerpunt is in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Hij was Amerika's grootste sportheld. Hij is nu Amerika's beroemdste verdachte. Het proces heeft geleid tot een explosie van bouwactiviteiten rond het gerechtsgebouw. Niet bouwvakkers, maar televisieverslaggevers bevolken deze stijgers. Tien maanden lang is Bill Clinton nu al op campagne. Een slopend en doodvermoeid proces. Maar als Paul ergens een hekel aan had, dan was het wel aan Voxpoppen. Voxpoppen, dat is dit. Mag ik u wat vragen? Ja. Kent u Paul Snijder? Nee. Veel Nederlanders denken dat Brussel keurig op de taalgrens ligt in België. Maar niets is minder waar. Paul verklaarde België als een echte Bourgondier. Die bij zijn lunch moet kiezen tussen een melk of een karnemelk. Terwijl een Vlaming zijn hoofd breekt of het een bourgogne of een bordeaux moet zijn. Dat is mooi om even in een notendop te horen. Veel heb je al toegelicht. Toch even die foxpops. Eigenlijk een soort interviewtjes op straat met de mensen. Waarom heb je daar een hekel aan? Nou, om, om, om twee redenen. Ik vind het gewoon vervelend om te doen. Om gewoon mensen op straat lastig te vallen met, om ze een vraag te stellen. Dat, uh, ik ben misschien te bescheiden voor om dat te doen. Uh, en en ik, ik zie daar plezier niet van in. En ten tweede vind ik het een heel gevaarlijk middel omdat je namelijk mensen alles kan laten zeggen. En, en, en jij beslist in je montage welke teneur je zet met je verhaal. Dus foxpop zijn eigenlijk de, de, de grofste vormen van bedrog die je in de journalistiek kan doen. Het kan soms helpen, om zeker als je zelf een bepaalde lijn kiest in je verhaal, om dat, dat verder te ondersteunen. Maar op zich is het, is het geen enquête of ook geen, geen, geen stemming van, van, van hoe het land in elkaar zit. Het is toevallig wie je tegenkomt. Maar er wordt heel veel gedaan. Het wordt heel veel gedaan en, en uh, ik, af en toe heb ik er wel meteen bij. Het is natuurlijk wel zo, hoe, hoe verder weg je ze neemt, hoe minder gevaarlijk het is. Een foxpop uit, uit Zuid-Amerika, ja, daar, daar zitten we verder niet zo mee. Maar als je het kabinet laat beoordelen vanuit de Kalverstraat in Amsterdam... Ja, dan krijg je heel makkelijk een vertekend beeld van wat, wat Nederland werkelijk denkt. En je kan daar enorm mee sturen als je wil. Je kan daar iedere opinie neerzetten. Je kan daar de PVV neerzetten tot en met de SP neerzetten... afhankelijk van de, van de gesprekjes die je maakt en de keuzes die je maakt in de uitzending. Straks praten we verder hè, hoe, hoe het tegenwoordig in uh, Brussel aan toe gaat. Eigenlijk een beetje dat mediacircus daar. Maar uh, we vragen altijd onze gasten... Uh, wat is voor jou nou het opvallendste nieuws van de week geweest? Dat mag uit de kranten, dat mag uit de journaal zijn. Wat was dat voor jou? Uh, nieuws is een heel betrekkelijk ding. Hè. Nieuws heeft ook te maken met afstand. Hoe verder het is... Hoe hoe kleiner de kans is dat het groot nieuws voor je is... en hoe dichterbij, hoe groter de kans is dat het nieuws is. En als ik naar mijn week terugkijk, dan is het grootste nieuws voor mij geweest... dat mijn twee studerende kinderen allebei hun examens hebben gehaald... en een jaar verder gaan. Dus dat heeft mijn week ontzettend goed gemaakt. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan wat natuurlijk het ja. grootste nieuws van de week is geweest. Dat is zonder ja. meer Egypte en wat daar gebeurd is. Ik moet vooral denken aan de positie van het leger, waar wij in het Westen nu een beetje mee in ons maag zitten. Hebben ze nu een democratische daad verricht, of is het toch gewoon een staatsgreep? Dat intrigeert mij enorm. Dat ja, kennelijk, als het een, om een, een moslimregering gaat, dat we dan mm -hmm. dat we kennelijk met een andere maat uh, het leger nemen dan we misschien zouden doen als het in een ander land zou gebeuren. Ja, want ik wil straks nog even met jou op doorgaan over Egypte. Okay. Maar eigenlijk wil jij dus zeggen, persoonlijk nieuws... dat is eigenlijk gewoon mijn privé nieuws. Ja, nou ja dat is natuurlijk ook zo. Ja. Als, als je praat over, over nieuws en het gaat bijvoorbeeld over een gifwolk... dan is het heel belangrijk, wordt het nieuws vanzelf groter voor je... als die gifwolk al jou aan de hoek is en dat die in Canada is. Dus in, in die zin is nieuws heel erg gerelateerd aan de afstand tot je... en, en persoonlijk nieuws kan heel groot nieuws voor je zijn. En, en, en duidelijk, het begrip nieuws is, is niet in, onder één noemer te vangen. Nee, dat ben ik met je eens. Als u trouwens vragen heeft voor onze gast, stel ze zoals gezegd via deperstribune.nl of twitter mee en zet uw tweet hashtag perstribune. Het is zomer op de perstribune met Marie-Carmen Oudendijk. Ja, we werpen ook altijd even een blik op een paar zaken uit het nieuws van deze week. Paul die noemde het al. Het Egyptische leger heeft diverse nieuwzenders uit de lucht gehaald... bij het afzetten van president Morsi deze week. Onder de zenders bevinden zich stations die pro-Morsi zijn... of in het bezit waren van Morsi's partij, Moslimbroederschap. En van zender Egypt 25 is de directeur gearresteerd. Twee zenders met streng islamitische inslag zijn uit de lucht gehaald. En volgens het Nationale Reddingsfront... zou het om een tijdelijke maatregel moeten gaan... bedoeld om meer geweld te vormen komen. Paul, jij volgt, en dat gaf je net al aan, het nieuws op de voets. Ja, het leger zet een democratisch gekozen leider af. Zenders gaan op zwart. Ernstig. Ja, dat is zeker ernstig. Dus ik, ik ben daar voor mezelf niet echt goed uit... Uh, hoe ik de positie van het leger moet, uh, moet inschatten. Uh, je ziet daar ook de commentatoren in, uh, in het Westen mee, mee, mee worstelen. Van, en de Amerikanen worstelen er ook mee. Is dit een signaal dat ze zeg, de hulp aan Egypte moeten, moeten stopzetten? Amerikanen die voor een deel ook de hand hebben wel in, in, in wat er in Egypte gebeurt. En die schijnen het allemaal toch op dit moment een beetje door de vingers te, te zien... Ja, het, het, het probleem daarbij is natuurlijk dat uh, Morsi was gekozen met een hele beperkte minderheid. Dat hij een bestuur aan het opzetten was dat echt maar niet representatief was van wat Egypte zou willen waar Egypte voor staat. Dus in die zin zijn, mos, zijn islamstempel op de samenleving wilde drukken vanuit een, een minderheidspositie. Ja, dat geeft fricties binnen, binnen die samenleving en die hebben zich uit in die demonstraties. En die waren omvangrijker dan bij de vorige uh, golf van, uh, van demonstraties een band gezocht met het, met het leger... en het leger de kant van de bevolking gekozen... om ook zo'n hm. bloedvergiet te voorkomen. Nou, dat kan allemaal kloppen, maar ik zal wel gewoon willen zien... hoe dit verder gaat aflopen. Of maar inderdaad... hoe zou jij dan als uh, uh, correspondent... Hè, maar ook de, de, de omroepen... dit is een moeilijk verhaal. Je kunt alleen maar duiden wat er gebeurd is... en dan moet je daar toch een, een, een visie van vormen. Of een visie eigenlijk geen maar je moet het toch verslaan. Dat is moeilijk dus. Dat is moeilijk, maar ik vind degene die, waar ik naar luister, Sander Verhoorn en, en uh, Rudy Frank bij, uh, bij, bij de VAT, dat die dat heel evenwichtig doen in, in, het, in het aangeven van hoe die samenleving in elkaar zit. Het is niet een islamitische samenleving. Er is maar een, een moslim-president gekozen, maar er, zijn, er is een hele andere teneur onder de bevolking ook die graag afstand wil doen van, van die moslimgolf die daar uh, onder Morsi was ontstaan. Dus ja, het is voor hun ook een, een, een verhaal vertellen wat, wat twee, en misschien wel drie of misschien wel vier gezichten heeft. Ja. Daarin proberen we ons, ons te laten begrijpen waar, wat daar precies gebeurt. Maar ja, dat, dat is een zeer ingewikkeld verhaal. Maar dat is correspondentschap uh, altijd. Want je hebt te maken met uh ja, een soort bekendheid met het land die niet bestaat bij degene aan wie je het verhaal ja. vertelt. En je moet iedere keer zeg maar, weer onderaan beginnen om uit te leggen uh, waarom iets gebeurt en hoe dat zo, zo ontstaan is. En, en, en, en hoe je dat moet inschatten. Ja, scherp zijn en, en er bovenop zitten. Dat scherp, blijft. En maar, ook, maar ook iedere keer wel die informatie geven waardoor je begrijpt waarom er gebeurt wat er gebeurt en wie dat zijn. Ja. En dat is niet uh, als je hier praat over de Tweede Kamer en je praat over de Partij van Arbeid, weten we maar waar je het over hebt. Maar dat weet je in Egypte niet. Dan moet je iedere keer weer een stukje uitleg erbij doen om mensen zeg maar, de context te laten komen. Okay. Het programma De Avond in Tappen zorgde voor spannende televisie deze week. De Ierse journalist David Wales, die veelvuldig het dopinggebruik van Lance Armstrong aankaart, ...er ging verbaalde strijd aan met Mart Smeets. Die tot het laatst in de onschuld van Armstrong heeft geloofd. It was obvious that this guy was a liar. We questioned his honesty. But you have to find proof for it. Ja, yeah. we couldn't. We asked any laboratory in the world. Can you find something wrong with him? They all said no, we can't. And did you think he was a liar? No, there was no real proof. Ja, heeft Smeets, vind jij, en de sportjournalistiek misschien wat algemeen hier toch steken laten vallen? Um... Ja, je kan achteraf zeggen, ja, ja, natuurlijk. Eerlijk gezegd denk ik van niet, omdat het zo'n bastion was... dat zo goed elkaar de hand boven het hoofd hield... dat het heel moeilijk was om erheen te komen. Nou, de, de, de, die Welsh heeft wel een boek geschreven... waarin het hele verhaal al verteld werd. En werd toen een beetje met de nek aangekeken. Ik, ik, ik schrok van dat verhaal van die persconferentie... toen het boek uitgekomen was. En dat niemand het lef had om zijn vinger op te steken... Ja. en te zeggen, wat is hier precies gebeurd? Dus in die zin hebben ze wel wat boter op hun hoofd. En, en ik vond ook wel... Uh, Terwijl ik maar altijd zeer waarderen in zijn optredens hier wat te ver gaan. Door uh, zeg, maar, zeg maar ja we hebben geen proof gevonden dat hij een laia was. Terwijl daar in dat boek het bewijs lag. En het bewijs nu inderdaad geleverd is. Want hij heeft het zelf toegegeven. En dan nog proberen je, jezelf schoon te praten. Door te zeggen van, wij hadden toen geen bewijs. Dus wij konden niet zeggen dat hij een laia was. Vond ik wel een beetje wals in een hoek drukken waar die niet hoorden. Helder gezegd. Of de applicatie van toen nog koningin Beatrix ermee te maken heeft. Of dat het toch echt zijn gezondheidsklachten zijn, dat is uh, onbevestigd. Maar deze week kondigde de Belgische koning Albert zijn aftreden aan. Op de nationale feestdag 21 juli bestijgt zijn oudste zoon Philippe de Troon. En ook voor de Nederlandse journaals reden genoeg... om hun uh, royalty-verslaggevers naar Brussel te sturen... en de bulletins ermee te openen. Het is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie... Over te dragen. En in Brussel is verslaggever Kiesia Hex, ja Dit uh, aftreden komt niet onverwacht. Hè? Nou, er waren al heel lang geruchten. Zelfs al voor de troonswisseling in Nederland waren die geruchten er. We verder met onze Koninklijk Huisverslaggever Antoine Peters. In Brussel komt Antoine uh, het aftreden van Albert daar als een verrassing. Nee hoor, er werd hier in België al volop uh, over gespeculeerd. Het gaat namelijk niet goed met de gezondheid van uh, koning Albert. Hij toont ook uh, behoorlijk uh, vermoeid. Hij is ook al 79 jaar. Ja, nou iedereen zag het eigenlijk wel aankomen Paul, maar België is een verdeeld land. Um, wat houdt het aftreden van Albert volgens jou in... voor de verhoudingen van uh, Wallonië en Vlaanderen? Nou, Ik denk dat het toch een beetje spannender wordt onder uh, koning Filip. Uh, de, de, de, de Franstaligen zijn wat meer koningsgezind dan de Vlamingen. En ik denk dat die tegenstelling scherper wordt onder uh, prins Filip. Het is bepaald geen hele krachtige figuur uh, tot nu toe. Uh, je moet weten, aan het hof wordt altijd Frans gesproken... en Filip doet zijn best om Nederlands te spreken... maar dat Nederlands is nog steeds uh, minder dan, uh, dan van uh, koning Albert... En dat nemen de Vlamingen altijd uh, um, um, zeer kwalijk. Dus hij wordt toch meer gezien als een, man van de, uh, als een koning van, van vooral de Fransstaligen en de Brusselaars. En dat zal zonder meer fricties geven. Dat gaan we allemaal zien in de toekomst. Was 15 jaar het Binnenhof nog een domein van de serieuze journalisten? Tegenwoordig lopen ook amuserende media steeds vaker rond. Sinds een paar jaar is Rutger Kastrikum met zijn roze pond. De schrik van menig politici met zijn provocerende vragen. En deze week zagen we in SBS Show News... dat ze ook vaker in Den Haag willen gaan rondlopen met verslaggevers. Met vragen zoals, wat zijn uw vakantieplannen? De reis we gaan nu een paar dagen naar de Schelling. Ik ga eerst heel lang gewoon in bed liggen als je het niet ja. vindt. Ik ga kamperen. Ja. Ik ga niet in een tent zitten. Ik ga ook een week lekker dagjes op stap met mijn dochter. Ja. Weet je wel waar hij naartoe gaat? Ja. Mag je dat zeggen? Nee. <laughs> ik kan er niks over zeggen. Uwe mevrouw, we zijn het weetjes. Ook wel eens leuk. Tijd voor elkaar. Zeker. Heel erg. Uh, heel veel behoefte aan. Ze zijn echt best ontwapenend. Hè? Is oh, hartstikke leuk ja. dat je daar gewoon naartoe kan als showneus. We moeten meer op die politici gaan zitten. Het is echt spannend. Ze zijn ook openhartig. En Rutte is gaan aan het wandelen. De bergen met Jort Keller. Ja, Paul, wat vind jij ervan dat dit soort programma's, misschien amusementsprogramma's, de weg naar politici steeds vaker weten te vinden? Nou ja, ik vind politici, zeker tweede kamerleden, zijn publieke figuren. Ze hebben zich door zich te, ja, te uiten en door zich te laten zien... en door te stellen dat ze een bijzonder mens zijn... Uh, in de Tweede Kamer gekozen. Daarbij past dan ook, dat is nou eenmaal deze tijd... dat je ook je persoonlijk leven wat meer uh, zal moeten etaleren... dan je misschien, misschien lief is. Als het gaat om vragen over uh, waar gaat hij heen op vakantie... en, en dat soort zaken. Ja, ik heb daar net naar nou de luistering van leuk... van die ene gaat naar de en de andere gaat naar Frankrijk. Vind ik dat dat kan, maar er ligt op een gegeven moment de grens... dat je uh, ja, privé is op een gegeven moment echt privé... en daar moet een grens kunnen worden getrokken... wat er, ja, zeg maar... Achter een, achter een bepaald scherm moet, moet je jezelf kunnen, kunnen, kunnen beschermen uh, tegen, tegen dit soort vragen. Dus ik, ik vind het op zich uh, begrijpelijk dat het gebeurt. Het ik vind past het soms wel. Als je kijkt wat er gebeurt op Twitter en op Facebook en, en, en, en, en wat er in principe van politici op straat kan liggen, dan past een programma daar prima in. Maar ja, er is ergens aan de grens natuurlijk. Zometeen praten we verder en uh, horen we weer tv-resescent Ron Vergouwen. Maar eerst... Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen, de vliegende kiep. Ja, eerst gaan we naar onze vliegende kiep. Over naar uh, onze verslaggever Jules van der Wart. Michael Bogelt, zometeen bereid jij je voor uh, op de etappe naar uh, Bangère. Hoe bereid jij je eigenlijk voor op een tour-etappe nu als commentator? Ja, echt voorbereiden doe ik niet. Uh, we komen een uurtje voor de, voordat de uitzending begint. Komen we bij elkaar, Martijn en ik. En dan uh, hebben we het een beetje over de, de rit. Ja, je volgt natuurlijk Twitter uh, en nieuws. Dus ja, je, zo bereid je een beetje voor. Maar het is een toerijtappen voorbereiden is heel lastig. Omdat uh, je weet nooit wat er in de wedstrijd gaat gebeuren. Dus daarom doen we het uh, uh, eigenlijk zo spontaan mogelijk. Dan zit je s'avonds bij Tour de Jour. Dan heb je nog uitzendingen van de NOS. Uh, kijk jij nu veel en lees je ook uh, kranten? Lees je ook bijvoorbeeld Belgische kranten? Ik lees zeker uh, de Belgische krant, ja. Ik woon in België, dus ik uh, kan iedere dag een uh, vers krantje gaan halen. Maar uh, ik lees ook de Belgische kranten. Ja. Uh, er staat veel meer in in, uh, in de Belgische krant als in de Nederlandse krant. Ja, het zijn hele dagen voor je. Het is gewoon 21 uh, dagen lang afzien, denk ik. Want je zit in een heel klein hokje en met dit weer... Ja, het is gewoon koers. Het is, uh, het is zwaar. En uh, Ik moet ook zeggen, ik ben nu een week onderweg en ik, uh, ik voel het wel, ja, want het is ook, uh, ik moet iedere dag naar België terug. en ja, Je bent hier weer op tijd. Uh, sommige dagen zend je helemaal live uit. Ja, S'avonds to de show. Ja, het is best wel pittig, maar hartstikke leuk om te doen. Ja, nou, gisteren de eerste serieuze bergetappe. De Nederlanders deden het goed. Vroom won dan, maar uh, Mollema en Tendam uh, helemaal goed. Kijk je dan ook met genoegen daarnaar? Ja, tuurlijk. Kijk, uh, ik was blij. Ik had het ook voorspeld. Ik had voorspeld uh, dat Vroem uh, de winnaar gisteren zou zijn... en dat Mollema top 5 ging rijden. Dus ja, dat, uh, daar, ben ik, daar ben ik al heel blij mee. Maar ik vind het echt vooral de manier waarop hij het heeft gedaan uh, gisteren... Was, uh, was outstanding, zeg maar. Hij, hij had op de eerste klim zat hij er niet goed bij, had hij het lastig. Maar ja, dat heb je vaak in de eerste bergen, de eerste, klim van de tour, de eerste echte klim van de Tour. Dat je er even door moet komen. En hij is gewoon blijven knokken en... Uh, ja, dat komt heel sterk terug. Echt uh, chapeau, echt gigantisch uh, gevochten. Maar Ten Dam, daar ben ik helemaal uh, van onder de indruk. Want ik had hem wel top 15 gegeven uh, gisteren, had ik voorspeld. Maar dat hij dat zo zou rijden. En dat hij zo. Uh... Kon blijven duwen en nou, ook gewoon al die mannen losrijden. Ja, dat moet geweldig zijn voor die jongens. Moraal als die van Verde, dat hij bij Van verder zit, dat hij die, dat die komt erdoor los. Ja, dat is heerlijk. Is dat. Ja, dat ze wegrijden en aan het eind nog goed zijn. Wie me een beetje tegenviel was toch Gezing. Dan denk ik van, ik kijk af en toe een wielrenner en dan zie ik, denk ik, heeft hij gegokt of verloren? Heeft hij uh, de wedstrijd geopend voor zijn collega's, voor zijn maatjes? Nou, ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ik, ik vind hem eigenlijk helemaal niet tegenvallen. Want hij, uh, hij, hij is de eerste serieuze aanvaller dan. Dat doet hij heel goed. En uh, hij probeerde tenminste. Hij wil denk ik zijn benen wat, uh, wat verbeteren. Nou, ja, hij uh, hij, hij rijdt eigenlijk uh, hij rij redelijk weg. Maar hij blijft een beetje hangen. Maar hij verliest op het slot maar 7, 7 minuten. Dus hij is wel altijd gewoon blijven rijden. Dus ik, uh, nee, ik ben heel tevreden over het optreden van Gezink En uh, verwacht hem nog wel deze toer. Hoe tevreden ben je over jezelf, met jouw nieuwe rol? Nou, wat ik net al aangaf, ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik tijdens de Tour kan, kan werken. Dat ik mooie, uh, twee mooie jobs heb. Ik vind het commentaargeven heel leuk. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat, uh, dat mijn collega hier, Martijn Berkhout houdt... dat dat uh, heel goed loopt tussen ons twee en dat ik me heel ontspannen voel. En dat is, uh, dat is fijn. En ja, voor het, 's avonds Tour de Jour, dat is een uh, geweldig programma. Het is gezellig en we... Uh, iedere avond uh, proberen er weer wat moois van te maken. Ja, Martijn is ook nog manager van Mollema, geloof ik, hè? M Martijn is de manager van Mollema. Onder andere ja, maar van nog veel meer renners die hier in de Tour rijden. Uh, mooi is dat, maar hoe zit hij daarnaast je? Nou ja, natuurlijk. Hij, hij kan niet uh, altijd... Te... Hij moet wel een beetje objectief blijven natuurlijk. Maar het, het is... ik merk wel eens dat het lastig voor hem is... om niet te enthousiast te worden over het optreden van zijn eigen renners. Maar dat uh, is alleen maar mooi. Ik bedoel, uh... Maar je, je mag natuurlijk ook supporteren. Uh, je hoeft als commentator niet... Uh... Uh, ik vind dat je wel een, uh, uh, uh, voor bepaalde renners, uh, voor bepaalde renners uh, uh, een boontje voor mag hebben. Zeg maar. We gaan lekker in de tweede uur even verder. Dank je vast. Alsjeblieft. En dank je wel, Inderdaad, straks komen we bij je terug. De gast dit uur op de perstribune, Paul Snijder, Voormalig correspondent in Washington en Brussel. En we hebben het eigenlijk nu met name over die laatste post. Want Paul... Ik denk dat jij best wel veel hebt moeten strijden in die begintijd. om EU-onderwerpen in het journaal te krijgen. Want het was toch heel erg saai? Ja, het was, het was heel erg saai. Het was toen de tijd toen ik begon. Uh, tegelijkertijd best wel interessant, omdat we de, de aanloop hadden naar de euro en de, en de uitbreiding. Uh, maar het had in ieder geval een heel saai imago gekregen. En dat had voor een deel te maken met de manier waarop... Uh, er met Europese berichtgeving werd opgegaan. En met name aan de visuele kant gebouwen laten zien, veel vlaggen laten zien... en niet vertellen en laten zien waar het dan over gaat. Dus dat is een van de dingen die ik meteen ben gaan veranderen... om proberen ook Europa visueler aantrekkelijker te maken. En, maar hoe doe je dat? Uh, door te laten, als je het over koeien gaat, koeien laten zien. En niet, niet de buitenkant van een gebouw. En als het over geld gaat, geld laten zien. En... Eh, het blijft gewoon een lastig onderwerp om, om in beeld te brengen... maar gelukkig met de moderne te techniek van de graf, grafische vormgeving... kan je, kan je veel je film doen. Ik zie tegenwoordig dat we de, helemaal de mooiste filmpjes... waarin je gewoon heel helder krijgt te zien hoe dat dan precies zit in Europa. Dus dat is één uh, uitdaging. Maar de tweede uitdaging was vooral uh, de redactie... Uh, meer Europa-minded te maken. Niet omdat ik zo pro-Europa ben, maar omdat er gewoon veel koudwatervrees is, veel onbekendheid is met uh, wat er in Europa gebeurt en waarom dat belangrijk is. En Ik heb nog geprobeerd via Europa overleggen hier op de redactie, dat waren de keren dat ik hier kwam, om uh, zeg maar, eindredacteuren, buitenlandredacteuren, binnenlandredacteuren gewoon te laten inzien wat er speelt en daar een zekere planning op maken wanneer we uh, dan berichtgeving over kunnen maken. Maar best pittig als je je eigen uh, redactie, je eigen collega's, ja. nog Europa-minded moet maken. Ja, ja, ja, nou ja, dat is dat, dat, dat geldt voor Europa, dat geldt eigenlijk voor iedere correspondent die uh, in een land zit wat niet meteen uh, ja, grote highlights oplevert. Dan moet je gewoon de, de context kunnen vertellen, de, de reden waarom het zeg maar, relevant is om, om het te brengen en een zekere dosering te geven. Ik, bedoel, ik vind ook niet dat je ieder Europees onderwerp meteen in een televisiejournaal moet brengen Op radiojournaal konden we veel en veel meer. Dat is natuurlijk een ontzettend grote voordeel van radio, maar het gaat dan, ja, wat haal je in het acht uur Ja, dan moet je een zekere afspraak maken van wanneer kies je voor een bepaald onderwerp. Het is niet evident als je het over de euro hebt dat het op dag X nieuws is, Ja, het is op dag Y, is het weer nieuws. En dan is er weer een stapje vooruit of een stapje achteruit. Dus je moet dat proberen een beetje vorm te geven. En, en dat hebben we toen proberen met de redactie. geleidelijk aan enigszins poten te zetten. Als er dan een crisis is en de hele wereld stort in... Ja, dan, dan, dan is het weer evident dat het allemaal nieuws is. Want we verwachten allemaal dat de oplossing van Brussel komt. En dan hou je de uitzending wel. Dus het is nu eigenlijk wel uh, met een flinke Europese crisis... Uh, goed voor elkaar, positief? Nou, één ding is zeker waar Europa vooral mee gediend is, is debat. Als je tegenstellingen hebt, dan weet je zeker... dat er uh, ja, een, een, een zekere emotie rond het onderwerp kan ontstaan. En emotie debat leidt, leidt tot, uh, tot nieuws. En, en nieuws is daardoor uh, makkelijker te cufferen... In, in een uitzending te halen. Ik heb wel eens laten meten van waar wordt het meeste aan, aan Europa gedaan. Dan blijkt Groot-Brittannië te zijn. Groot-Brittannië zit relatief het meeste Europese nieuws weg bij de BBC. Simpel uh, alleen om het feit dat, dat het een debat is in, in, uh, in Engeland. Over nieuws gesproken. Het afgelopen maandag trad uh, Kroatië toe tot uh, de EU. Zo werd dat uh, gebracht in het uh, journaal. Om klokslag 12 uur hoort Kroatië officieel bij de Unie. Your friends. Welkom in de Europese Unie. Nummer 28 is Kroatië in de Europese familie. Een overwinning voor het land en Europa. Beiden willen rust in de turbulente Balkanregio. Maar het toetredingsfeest kan de werkelijkheid niet verdrijven. Door de crisis en de recessie in Kroatië zelf verwacht de bevolking weinig van de EU. Niemand gelooft dat het lidmaatschap alleen een einde zal maken aan hun problemen. Ja, de grote vraag. Uh, goed nieuws of slecht nieuws? Want zo simpel wordt het eigenlijk gesteld. Uh, goed, goed nieuws voor ons. Ja, ik, ik vind het goed nieuws. Goed nieuws voor Kroatië, Omdat... groot nieuws voor de Europese Unie. Uh, simpel om het feit dat, dat ik geloof dat uh, hoe groter je markt is... waar je op kan opereren, niet alleen in politieke zin... maar ook in economische zin. We hebben weer 4,4 miljoen Kroaten erbij... waar we goudse kaas aan kunnen verkopen uh, zonder, zonder barrières. Daar zijn de kaasmakers mee gediend. De Kroaten kunnen hun waarschijnlijk wijn en andere producten weer naar ons toe uh, verkopen... waardoor ze meer gaan verdienen... en uh, een, een betere economische prestatie gaan leveren... en misschien een werkeloosheid kunnen bestrijden. Dus ik geloof dat deelname aan Europa leidt tot... Uh, economische verbetering, dat je dat dit moment niet merkt, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we allemaal in een crisis zitten. Dat is voor, voor Kroatië niet anders, voor de Europese Unie niet anders. Maar ik denk dat ze niet beter af waren door buiten de Unie te blijven en in Europa niet beter af als zonder Eigen, Kroatië. Eigenlijk vind je dat je, gewoon je je broeders in de Europese gemeenschap eigenlijk gewoon niet buiten boord kan laten? Nou ja, ik vind ook dat Europa een best van een soort schuld heeft tegenover Kroatië en tegenover Slovenië en alle andere landen, Balkan, omdat we toen aan het eind van de vorige eeuw niet in staat bleken om uh, zeg maar tot een oplossing op ongeluk op, om de handelde oplossing te komen voor de conflicten die er waren... Ja. hebben we Amerika voor moeten inroepen, wat toch vrij gênant is voor Europa... dat we dat in dat deel van Europa niet zelf konden bewerkstelligen. Dus dat is een soort van historische schuld. Maar ik geloof heilig in, in, in de gedachte dat uh, Europa is één munt, één markt, een eenheid. En daar heeft iedereen zijn ja. voordeel bij te behalen. Maar als je dan aan Bulgarije denkt, ik dacht 2007, toen getreden... Toen um, we ja. En Roemenië inderdaad, hoe... Um, ja, hoe kun je het dan toch beter aanpakken zodat je niet voor verrassingen komt te staan? Heeft dat met die toelatingseisen te maken? Nou, bij, bij Roemenië en Bulgarije is men uh, misschien wel wat te lichtzinnig geweest met hm. het toelaten en het, en het precies beoordelen van of ze aan de criteria volde, voldeden. Ik heb zoiets van, ja, zo wat. Het, nu wordt er ieder jaar nog door de Europese Unie... een voortgangsrapport gemaakt over de zaken... die Roemenië en Bulgarije nog moeten organiseren. Dat gaat over justitie, dat gaat over mensenrechten... dat gaat over corruptie. En iedere keer worden ze gewoon de maat genomen. En als ze buiten de Unie waren gebleven, had dat niet gebeurd. Dan hadden we niet de toegang gehad tot het land... die we nu hebben. En nu kunnen we de vinger op de, op, de, op, de, op de wonden leggen... en zeggen, van dat moet beter. Dus dat vind ik beter. Dan zijn we op de zijlijn toe, toe te kijken en dan hard te roepen. Maar die toelatingseisen... daar zit jij wellicht beter in dan ik... Is dat nu uh, risico? Uh, ja, is is het risico gemeden, zeg maar? Uh, de, nou, Kroatië is natuurlijk een, een heel ander land dan, dan mm. Roemenië en Bulgarije. Ik hoor ook nu niet zoveel verzet uh, in, in, in de rest van Europa daartegen. Maar de criteria voor, voor toelating zijn nou, in wezen glashelder. Mensenrechten, goed functionerend politiek, mm. democratisch systeem, goed justitieel systeem. En, en ja, de, dat is zeg maar leven naar onze waarden en normen als het gaat om de inrichting van je samenleving. Ja, Roemenië en Bulgarije zijn, zijn wat dat betreft nog aan, aan, aan het stoethaspelen. Ik bedoel, corruptie is nog steeds mm. heel erg groot in Kroatië. Ook. Maar ja, je geeft ook de bevolking een kans om te zeggen tegen de Europese Unie: van, moet je horen, dit gebeurt er in mijn land. Hier kan ik geen normaal politiek bedrijf voeren. Want al die politici zijn corrupt, ja, daar heb je een, geef je die mensen in wezen een megafoon om hun uh, gieven verder te etaleren. En dat vind ik een goede zaak van de Europese Unie. Ja. Wij praten zo verder, Paul, want uh, het is nu eerst tijd voor Ron Vergouwen met zijn rubriek Cassie kijken. U hoorde het daarnet al, de vakantieperiode is aangebroken. Dus kijkt hij terug op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen tv-seizoen. Was er nog wat op de buis het afgelopen tv-seizoen? TV is een centrum. Vergouwen blikt terug in Cassie. Terugkijken. Het schijnt verboden te zijn om dit in Hilversum hardop te zeggen... maar u hebt het vast gemerkt: het tv-seizoen zit erop. Het begon allemaal vorig jaar augustus met de zogenaamde Super Saturday. Een kijkcijferstrijd tussen Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. Zaterdag is het zover. Beat the best. Strictly Come Dancing, bij de AVRO, Nederland 1. Ja, en waar de grote zenders vochten om een been... ging verrassend genoeg SBS ermee heen. Vooral dankzij een oude bekende trouwens. Daar ja, voor Petty oh, je, je, je, je helemaal. Maar opvolger sterren van de skischans, dat kon ons toch minder bekoren. Net als trouwens Menu van Oranje, speelt in de Hooiberg... Wie trouwt mijn zoon, De Klas van 89, Villa Morero... en nog tien andere titels die u vast ook allemaal niets meer zeggen. Het enige waar u misschien wel naar keek op SBS... was een quiz van Marklein Essink... en een serie geïnspireerd op het succes van Dr. Deen. Ik u Dr. Tienes. Martinus Elzebos. Dr. Martinez? Nee, ik ben Dr. Tienes. Ja, inmiddels krabbelt SBS weer heel langzaam wat op... maar een lijn in de programmering heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Intussen proberen de publieke omroepen alle bezuinigingen te boven te blijven. Maar om nou te zeggen dat onderling alles soepel loopt... Ruzie rel rond Boerzoektvrouw. vrouw. Het heeft allemaal te maken met beelden van Boerzoektvrouw zoekt vrouw... Uh, die uitgezonden zijn bij de wereld daardoor. Nog steeds praten we op maandag met plezier na... en nog steeds krijgen we van de KRO geen beelden van het programma... want we waren het niet aardig en vriendelijk genoeg voor de boeren. Ja, En wie nu nog durft te zeggen dat controversiële tv... alleen iets van de commerciële is... De cabaretiers van Paul de Leeuw maakten bijvoorbeeld grappen over de aanslag in Londen. Alle oh, landen zijn vertegenwoordigd. Uh, nou, dan ga ik even snel naar Engeland, jongens. Hoi, hoe is het met de Britten? Zwaai eventjes. Ja, en Paul de Leeuw zelf dronk moedermelk uit een borst. Een Wie is de Mol-kandidaat overleed bijna. En college-tour ontving de meest omstreden talkshowgast ooit. Niet dat dat spannende tv opleverde trouwens. Meneer Holleder, we zien hier een aantal mensen in Amsterdam... die um, geliquideerd zijn. Heeft u een verklaring voor het feit dat dat in bijna alle gevallen gaat... om vrienden, oudvrienden van u? Over deze zaken zal ik geen enkele uitspraak doen. Maar toch zagen we ook de mooiste tv bij de publieke, Zoals de documentaire Het Nieuwe Rijksmuseum... en heerlijk drama zoals Volgens Robert, Penosa 2, Het Schaap in Mokum en... Maar moeder, ik wil bij de revue, revue ook oh, al ga je je op je kop staan met z'n moeder. Toch had ook RTL een paar hele mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld de tweede gevangenisserie van Menno Boeg. En veel Good Dramaserie Divorce. Dat is helemaal ergens dat je vijf. Leuke overhand heb je aan. Waar staat er me? Te dikke man en een te krap over hem. Of je bent te dik, of de overhand is te krap. één van de twee. Maar ik wil nooit meer herinnerd worden aan RTL's eigen versie van Golden Girls. En na de overkeel van talentenjachten was er dit jaar op RTL4 een tsunami aan hulp-tv. Een nieuwe Help, mijn man is klusser. Overal... Loopt hier ja. maar eens rond. Bent u uitgeprocedeerd en berooid achtergebleven? Dan biedt deelname aan mijn nieuwe televisieprogramma Prodeo wellicht uitkomt. Dus heb je een probleem met je buren? Meld je dan nu aan op bonjewitneburen.tv Zender Net 5 krabbelde dit seizoen een beetje op uit een diep dal met een heel eigen en nieuw soort tv-genre: scripted reality. Reality met acteurs. Het kan hele ernstige gevolgen hebben. Nieuwe afleveringen van Dokters. Wat zit die nou te doen, man, in onze slaankamer? Overspel in de liefde op net 5. In de nieuwsrubrieken hadden we ook een paar hypes. Bijvoorbeeld het sneuvelen van een bekende advocaat. Meneer Moskovits wat een vreselijke dag. Ach, ik mocht om heel veel pakket wachten, dat is dan weer mooi. Hoe bent u eronder? Relaxed. Maar wel aangedaan, denk ik? Ja, tot op zeker ook. Heel sum stortte zich op een uit de bocht gevlogen bokser... Twee vermiste jongetjes en een scheidend showbiz-echtpaar. Ook serieuze media pakten uit over de klap die Rafael zijn vrouw... op hun oudejaarsfeest zou hebben verkocht. Ja, en misschien heeft u het gemist. Er was ook nog iets rond het koningshuis. Dus ze dachten dat koningin Beatrix bekendmaakt, af te zullen treden. Extra lange uitzending van één e vandaag... helemaal in het teken van de troonswisseling. Waar natuurlijk ook in politiek Den Haag over werd gesproken. Heerlijk dat we het ook vandaag nog even over die koningin kunnen hebben. Echt, heel Nederland heeft het erover. En, oh ja, er was ook nog iets met een lied. Het regende commentaar, zeg. Ja. Ben je geschrokken? Ik was inderdaad behoorlijk veel, ja. Dit is schandalig. Dit kun je gewoon straks niet aanbieden aan de koning. Dit moet nog teruggedraaid worden. En hoewel we er op 30 april eigenlijk al lang klaar mee waren... De NOS leverde vakwerk met een inhuldigingsuitzending van 18 uur. Om 7 uur morgenochtend een hele grote samenvatting. Kunt u er nog een keertje van genieten. Ja, morgenavond. Of hè? morgenavond. Dat heb je nou 14 uur televisie. Ja, ik ja. Daar ga gewoon door. Maar wat waren nu de allerbeste en de allerslechtste programma's... van het afgelopen tv-seizoen? Nou, ga daarvoor naar deperstribune.nl... want daar vindt u mijn speciale... TV Top 40... En TV Flop 40, trouwens. In ja, de komende weken zet ik dan in Cassie terugkijken: het afgelopen tv-seizoen in een historisch perspectief. En daaruit zal blijken dat de tv-geschiedenis zich vaker herhaalt dan u denkt. Cassie, terugkijken. Ja, dat verbaast ons eigenlijk ook niets. Ron zei het al, maar ik zeg het nog maar even. Hij heeft dus een top 40 gemaakt van de beste... en een flop 40 van de slechtste programma's van het afgelopen seizoen. Allemaal na te lezen dus via deperstribune.nl. En klik dan even op Cassie kijken. Paul, ik wil nog heel even bij dat uh, tv kijken blijven. Um, ja, je woont in België. Kijk je eigenlijk vooral Nederlandse of misschien wel Belgische televisie? Of misschien wel Brits. Ik bedoel, ik kijk ook wel BBC. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, Borken is zo'n zo grote hit van het afgelopen jaar. Zeker. En BBC liep er gewoon ver vooruit op de Nederlandse omroep. En hetzelfde de VAT liep ver, ver vooruit op de Nederlandse omroepen. Dus dat, dat is, in die zin kijk ik wel uh, uh, Nederlands. Ik, ik kijk trouw altijd naar, naar het acht uur journaal. Uh, later of uh, op het moment zelf. Voel je daar verplicht uh, toe om dat te doen? Nou, dat is de, ja, je hebt er 30 jaar voor gewerkt. En ik heb er wel iets mee. Dus ik wil gewoon zien hoe, hoe het zich ontwikkelt. En ik vind dat het zich heel bijzonder ontwikkeld met een nieuwe presentatie en, en dat soort zaken, dus daar kijk ik naar. Maar ik kijk ook naar VAT-journaals, kijk naar BBC-journaals. Ik, ik, ik uh, zap heel erg veel. Uh, ik zag net dat overzicht van al die programma's die ik allemaal niet zie. En ik zou nog eens een keer televisiecommentator worden dat ik die programma's misschien allemaal een keer wel kan zien. Maar die mis ik allemaal en dan kijk ik kijk gewoon naar andere dingen. Maar um, ik kijk Nederlands, ik uh, kijk Belgisch, ik kijk Brits, ik kijk soms een stukje Frans, soms een stukje Duits. En dat heb je eigenlijk volgens mij ook altijd voor je werk moeten doen. Dus er is niet zo heel veel ik, in veranderd. Uh, nee, nee, absoluut niet het wonen in België, dan denk ik toch ook even aan, aan, aan wielrennen. Uh, de Tour de France, volg jij het? Absoluut. Ja? Ja. En ja. dan? Want in dit geval dan nog even de Belg... Nou ja, in, in die zin kan je het in België of in Vlaanderen... waar ik dan met uh, mijn meest het gaat om biedenverslag heen... kan je er gewoon niet naast kijken, zoals ze zeggen. De, fietsen, uh, wielrennen is in, in Vlaanderen, België... een veel groter fenomeen nog dan, uh, dan in Nederland. Ieder café heeft zo zijn eigen uh, wielerteam met shirts en al. En uh, die rijden op zondagmorgen ook allemaal dwars door, uh, door Vlaanderen. Het is een fantastisch gezicht uh, om te zien. Dus ik ben, ik, uh, wielrennen is groot en ik, ik kijk er met veel plezier naar. En, uh, dus ook de Tour de France. En waarom houden die Belgen eigenlijk... Toch zo van wielrennen? Nou, ik denk dat ze van oudsher uh, uh, veel meer wielrenners hebben gehad. Wij zijn een fietsland, wij fietsen. Wij gaan van, van A naar B op de fiets. En dat wielrennen is dan een soort, soort surplus. Um, in België wordt veel minder gefietst. Maar als ze dan hebben, dan gaan ze er hard op rijden. En dat is een uitspraak van Mart, geloof ik. Als er twee wielrenners bij elkaar zijn die een koers gaan rijden... dan is de camera bij. Dus het wordt ook ontzettend uitgezonden. Dus in die zin is het bijna meer een volksport dan, de, dan, dan voetbal is. Dus ja, die twee dingen werken we natuurlijk bij elkaar op. Er wordt veel gefietst en er wordt veel uitgezonden. Er wordt veel overgeschreven. We hebben fantastische verslaggevers die dat allemaal heel erg mooi... met enorm veel historische kennis... Uh, weten te brengen. En, uh, ja, ik, kijk, ik luister en kijk met veel plezier naar de Vlaamse media. Op dat ik punt. ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Paul... of uh, Pieter van der Hogeband... die zo meteen te gast is na Hi. één uur... en zojuist is aangeschoven. Uh, Pieter, wij hebben het net over de Tour de France. Ik vraag tot slot nog even aan Paul... omdat hij in België woont... volg je daarom de Tour de France ook uh, ja, goed en veel? En dan zeg ik, ja, zeker. Hoe zit dat bij jou? Um... Ik, ik heb het wel eens beter gevolgd. En uh, ik, ben, ik zit nogal, ben nogal druk met die Europese Jeugdolimpische Spelen. Maar ik ben ja, een sportliefhebber. Uh, ja, ja. Waar ik ben, ben een sportliefhebber. Dus ik probeer wel, wel er wat van mee te krijgen, natuurlijk. Maar je kunt echt, omdat je gewoon zo druk bent, niet s'avonds een uh, etappe meekrijgen. Uh, nou ja, ik krijg met name even de uitslagen. En, en, uh, en dat vind ik wel voldoende. En dit is natuurlijk wel... Uh, dat is nu een leuke etappe bezig. Dus, uh, maar ik vind ja. het veel leuker om met jou te kletsen. Uh. Kijk, dat zijn natuurlijk altijd goede berichten. Nog even kort. We hebben het net met Paul heeft het over de Europese Unie gehad. De de berichtgeving van daaruit, zijn dat nou dingen die jij misschien volgt? Uh, nou, uh, daar heb ik ook wel mee te maken gehad. En het ging met name over... Uh, <laughs> Over, over, over subsidie. Voor, voor ja. Maar natuurlijk, ik, ik vind het altijd heel fijn om, om algemeen. Uh, wat parate kennis te hebben. Dus, uh, maar uh, ik ben daardoor, ik denk, te laat om, om met, met jou erover te gaan te discussiëren. Oh, dan gaan <laughs> straks nog nou, Dan Heb je Europees geld gekregen? <laughs> nee, dat, dat, is, dat is ook een apart nee, moet, uh, verhaal. Daar hebben we het ook nog wel over. Nou, precies. Dit gesprek gaat nog wel door. Paul, ik wil jou danken voor je komst. En, um, nou, ik zeg heel veel succes met wat er allemaal weer komen gaat op je pad. Na het journaal, dan praat ik verder met. Met Pieter van den Hoge Band. En verder hebben we natuurlijk ook een gloednieuwe rubriek die u deze zomer gaat horen. Tune toppers over de verhalen achter radio en TV tunes. Tot zo na het NOS-journaal. De Berstribune. Een programma van Max.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 En help het Antonie van Leeuwenhoek. Eenmalige dienst vanaf 16 jaar. Exclusief telefoonkosten. Kijk op slash sms Dit is Radio 1.